Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen zomer zijn er meer mensen verdronken dan het jaar ervoor. De stijging komt vooral doordat de zomer dit jaar een stuk warmer en zonniger was en er dus meer gezwommen werd. Opvallend is dat de meeste verdrinkingen in open water gebeurden en niet in zee, die meestal als gevaarlijker gezien wordt. Op het strand is er veel meer toezicht dan in het binnenland, blijkt dus te helpen. Een meevaller voor PSV. De club uit Eindhoven heeft het afgelopen seizoen een winst van 1,2 miljoen euro geboekt. Een jaar eerder legde ze nog een recordverlies van 23 miljoen euro. PSV heeft de winst onder meer te danken aan de verkoop van Donjel Malen en Denzel Dumfries. En boswachters merken dat steeds meer mensen illegaal in het bos slapen. Alleen al dit jaar kreeg staatsbosbeheer 150 meldingen binnen. Vijf keer meer dan andere jaren. Hart van Nederland liep een avond mee met boswachter Alwin. Kijk daar eens even. <lacht> Kookapparatuur, gasfles. Ja, gasfles. Um, dus deze is gewoon in gebruik. En waarschijnlijk komen die vanavond laat terug. Het aantal wat wij ontdekken wordt steeds meer... Om allerlei redenen. Hè. Mensen die verkeren in uh, financiële moeilijkheden. Corona heeft er ook niet aan geholpen. Verslavingsproblematiek. Volgens de wet mag je na zonsondergang niet meer in het bos zijn. En er wonen is al helemaal verboden. Toch zien sommige mensen geen andere oplossing. Zoals Ron. Hij liep weg uit een psychiatrische instelling. En woont nu al twee jaar in een tentje. Vertelt hij anoniem. Ik ben daar zo kwaad vertrokken. En ik heb na afloop zo gigantisch tegen de mensen tekeer gegaan. Daarom. Ben ik op straat. Oh. Ik weet niet goed wat ik ermee mijn moet. Ja, van de boswachters mag Ron blijven zitten, omdat hij goed is voor de natuur en niemand kwaad doet. Maar ze hopen dat er snel hulp komt voor mensen zoals ron. Het weer, de komende uren wat buien. Eerst langs de kust, later ook in het oosten. Een graadje of 16 is het vanmiddag. Morgen blijft het droog. Er is opnieuw af en toe zon en het wordt een graad of 16. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Like you do, you do. ...uit de jaren 80 van ABC-Oordeum. En uh, Bier Near Me. En uh, ja, we hebben ze het over uh, In the Army. Ik had het een over de brandweer kunnen hebben, denk ik, uh, Benno. Want uh, ja, goedemiddag uh, trouwens. Uh, uh, hele goede middag. Hele goede middag, we zijn er weer. Vooral ja. 10a. 10a in deze zonnige zonnige Ja, maar het schijnt, schijnt altijd hè, de zon uh, ja, ja, ja, ja. In, uh, in ieder geval op zaterdagmiddag. Ja, ja, heel goed. Oh, het is ook eigenlijk een beetje om mij te pesten. Hè, zodat ik het lekker heet krijg in die, in die studio. Dat ja, ja, het, ja, ja, ja. Ja, we hebben het heel druk van hem, hè, vanmiddag. We hebben in ieder geval straks gasten. Sven Heller en Freek Loos zijn bij ons al in de studio... ...en ze zijn het eerste Young Fire Rescue Team... ...wat van start gaat... Is of start is gegaan, zo moet ik het zeggen. Hier in Zandvoort. Dan hebben we natuurlijk het weerbericht rond half drie. En dan hebben we nog een. Uh, we hebben weer een persbericht over uh, een. Uh, ja, daar kan iedereen aan nou meedoen. Want we hebben geen voetbal vanmiddag. Laten we dat even heel duidelijk stellen. Maar wat we wel hebben is dat je mee kan doen aan een amateur scheidsrechters. Uh, uh, hoe zeg je dat ook alweer? <laughs> nou ja, ja, verkiezing of Verkiezing, ja inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Dat is het hem. En uh, dus heb je een favoriete amateur scheidsrechter... Uh, dan kan je hem uh, of haar nomineren voor een verkiezing. Nou, Kijk, dat, helemaal goed. Maar straks eerst natuurlijk uitgebreid uh, gaan we praten... Uh, met uh, de Young Fire and Rescue Team. Maar, Weet je wat het ook is uh, vandaag? Veteranendag... Uh. Oh. Ja. In uh, Sandfoort. Oh ja, dat is ook zo. Ja, dat ja. is ja. ook uh, vanmiddag uh, bij uh, Thalassa. Is dat uh, vast start gegaan. om een uurtje of uh, half één, geloof ik. of twaalf uur. En uh, ja, ze zijn allemaal uh, lekker aan het eten daar, uh, oh, zeg maar. De Blauwe Hap. De Blauwe Hap. <laughs> ja, zo, zo heet dat. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, nee, uh, helemaal goed. Uh, de veteranen, ja, dat is toch wel belangrijk. En die hebben heel veel meegemaakt, natuurlijk. Zeker, Op zeker. alle zeker. gebieden in, uh, in de wereld. Ja, ja. Nou, en natuurlijk hoop muziek. Zeker. Nou, wat, ga, wat wil je horen vandaag? Uh, nou, nou dat, <laughs> dat, dat moet ik even over nadenken. Maar jij hebt vast al wel wat Ja, tuurlijk. Nee. We blijven nog even bij uh, de jaren 80 gaan even lekker dansen. Want we hebben hier uh, Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. was Lionel Richie heel populair, en heeft hij uiteraard heel veel mooie hits gescoord. Waaronder Dancing on the Ceiling. Ga toch nog een kort plaatje draaien, Benno. Jazeker, zo maar, blij, hè? Ja, ja, maar uh, ik ben iemand, iemand vergeten in de introductie. Oh. En dus collega Ger Lammens, die is ja, Die ook, doen mee natuurlijk. Ja, die doet er ja. nou helemaal mee. En uh, dus, uh, ja, dat komt omdat. Verleden week viel de verbinding uit. Ja, ja, en ja. En ja, dat, ja, dat, dat gaan het het we allemaal sturen. herhalen. En we zetten hem flink aan het werk van Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Nou, hij heeft de hond ook meegenomen. Dus, ja, helaas heel wel. Dat komt helemaal goed. Maar zometeen eerst het uh, Young Fire and Rescue Team uit Sandforge. Na deze. <totstutters> Lekker uh, vandaag in Zandvoort. En vandaar ook zonnige muziek, hè? Dit was uh, de nieuwe single van uh, Alvaro Solerio de Candela. Nou, Beno, we hebben een uh, volle studio uh, vanmiddag. Nou, dat kan je wel zeggen. We hebben uh, verschillende gasten. Um, in ieder geval... Um... Sven Heller van uh, Brandweer Zandvoort. Uh, goedemiddag Sven. Ja, dat is een beetje lastig hè die palen tussen ons in. Uh, nou, uh, <laughs> het, ga, het gaat hè. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, je bent, wat Moet je wat schermen weghalen of niet? Nee, nee, nee, nee. Gaat goed. Okay. Uh, um, Sven, uh, jij bent, wat ben jij van uh, de Jongfire Fire Rescue Team? Ik ben uh, een van de vijf oefenleiders leiders van het Jongfire Fire Rescue Team in Zandvoort. waarmee we net begonnen zijn. Vijf zelfs? Ja, we zijn er vijf. Wa waarom zoveel? Omdat we het op het moment tien jeugdleden hebben, en ja, niet iedere oefenaar kan elke keer. En uh, om dat ja, to, ja, goed te be bewaken, ja. zeg maar met die kinderen, ja, dan heb je wel mensen nodig. Ja. Even voor de beeldvorming, wat doe je in het dagelijks leven? Uh, ik werk bij een woningbouwcoöperatie in Amsterdam. Oké. Okay. En ik ben vrijwilliger bij de. Brandweer Zandvoort. Ja, oké. Okay. En, en daarnaast de oefenleider bij... Uh... Bij Young Fire Rescue Team, ja. inderdaad. Uh, de, op 23 september hebben jullie met enige ceremonie... zijn jullie van uh, de naam Jeugdbrand weer... naar uh, dus uh, Young Fire en Rescue Team Zandvoort gegaan. Uh, waarom? Uh, dat gaat, heeft meer, grootste deels mee te maken met uh, de uitdaging van de jongens... Het was corona en uh, normaal heb je jeugdbrandweer, ook wedstrijden en ja, andere uh, activiteiten. Die konden toen niet doorgaan. En we dachten van, ja, hoe kunnen we ze alsnog motiveerd bij ons houden? En toen kwam dat Jongfire Rescue Team uh, eigenlijk over de weg. Ja, Dus ja, dat is wel. En uh, het is een pilot hè, hier in de regio ja. Kennenmaland. Um, waarom is Verzand wat gekozen? Niet Heemsteden of uh, IJmuiden, want daar is ook jeugdbrandweer. Ik denk dat wij... Uh, Motiveerd te worden. We, we, we wouden het heel graag. We wouden oh, echt, nee. echt laten zien aan de jongens ook: van... we kunnen nog wat anders doen. Niet alleen de brandweer. Ja. En zo hebben we daarvoor gekozen. Wat, wat, wat leren de jongens en meisjes van de jeugdbrandweer eigenlijk? Uh, blussen nemen aan? Ja, blussen. Uh, ja, en wat dan meer? Goede, uh, ja, van de hulpverlening tot uh, reddingen. Van alles en nog wat. Dus en je hbo? Uh, ook, zit ja. ook daarbij? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Reanimeren. Nou, dat mag net niet. Oh. Dat, uh, dat mag eigenlijk alleen door dat uh, rode kruis. Oh. En dat komt misschien later in de toekomst bij het Jong Fire Rescue Team dan wel van pas. Oh. Dus dat is wel fijn. Nou, nee, ik voel me ineens een beetje minder veilig hier. <laughs> dat dus ik mezelf. denk wel. Ik, ik denk het Jong Fire Rescue Team komt als ik in elkaar zak, dan uh, word ik in ieder geval gered. Uh, maar zover is het toch niet. Uh, nou, komt het weer alles op jou aan, Rob? Uh, een beetje jammer voor je. Uh, Oké, okay, eh. Um, en wat is de bedoeling als het Zandvoort een succes wordt? Wat uh, wordt het dan uitgerold over de hele regio? Ja, het, is, het blijft vrijwillig. En uh, andere posten zijn inderdaad nog best wel sceptisch en kijken met één oog een beetje naar ons toe. Van ja, hoe gaat het? Uh, wat doen ze? Ja. Nou ja, want dat, dat willen we laten zien. En dan uh, misschien sluiten ze daarbij aan. Ja, ja, ja, ja. En uh, ik neem aan, want het. Uh, het wordt uitgebreid, hè? Zeg maar het, het takenpakket zal ik maar zeggen. Het, of wat, wat, uh, wat, wat gaan de jongens en meisjes verder nog onderzoeken of leren? Nou, wij zijn bezig, over, we hebben nu, het gaat ons voornamelijk om dat ze uh, kunnen snuffelen in verschillende hulpverleningen. Zoals het leger ook, politie en de reddingsbrigade bijvoorbeeld. En ja, dat is eigenlijk ook een kweekwijver voor, ja, voor de maatschappij voor later alvast. Want ja, dat zijn overal mensen nodig en de nou, die jongens die vinden het leuk en weer kunnen ze dat ja, verzorgen daarmee. Ja. En hoe uh, staan de andere, bijvoorbeeld de Defensie, uh, hoe staat die daar tegenover? Ja, heel positief en uh, die verzorgen ja, meerdere lessen en uh, sluiten dan af met een bivak, een weekend. Oh, zo. Ja, en, uh, ja er wordt geleerd van kleine bruggen bouwen. Wat het leger gewoon in principe allemaal doet. Dus het is niet alleen, oh ja, het leger staat dan met een rugje of wat dan ook. Er ja. komt veel meer bij kijken, en dat laten ze dan ook zien, wat het echt inhoudt. Daar gaat uh, het uh, nog om. En uh, wat voor lessen moet ik denken dan? Ja, kaartlezen, oh, ja. Uh, bivak, uh, van alles en nog wat. Uh, het Rode Kruis, denk ik. Uh. Ja, die zou, zouden we misschien later kunnen aansluiten. Want uh, ja, daar willen we dan graag ook de ER, ERBO-diploma's laten halen. Ja. En, inderdaad, uh, en de politie? De maat, ja, de politie is hetzelfde. Ook laten zien wat ze doen. Iedereen denkt: ja, politie vangt alleen maar boeven, maar dat is, uh, gaat natuurlijk veel verder. Ja. En welke verschillende soorten ze hebben van de politie ook. Dus, uh, ja, ja, ja, dat, ja, ja, ja. Ja, dat maatschappelijke. Ja, oké, okay, leuk. Uh, en de reddingsbrigade, want maar ja, dat zijn jullie buren... Hè? die zitten in de Linea straat, <laughs> zitten er zitten gewoon bij. Hè? Dus uh, dat is, uh, die link is snel gelegd, hè, denk ja, ik dan. Ja, ja. Reddend zwemmen, denk ik dan. Uh. Ja, van alle uh, grijpreddingen en uh, ja. ja. Gewoon ook helpen. Ja, oké. Okay. En ehm uh, um, nou ja, dan, ik denk dat we wel even genoeg weten. Gaan we straks door met, uh, met Freekloos. Uh, Rob, uh, dus als je een lekker plaatje hebt... Ja, dan... tuurlijk. Een beetje te maken met de brandweer. Ja, uh, Dit ja, ja, is de uh, ja. Fireball van uh, Pitbull. Oké. Okay. Mr. Worldwide infinity. You know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. <laughs> like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire.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 Fireball. Helemaal niks aan de ogen binnen, want uh, we hebben de brandweer hier, hè, dus... Uh... Geen problemen bij een fireball. Nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Nou, we hebben inderdaad uh, de heren uh, hier in de studio van uh, Young Fire and Rescue Team. Ja, uh, we gaan eens even met leden praten. Rody en Vreek, uh, beide 16 jaar heb ik begrepen. Uh, maar van, hoe, uh, van welke leeftijd af mag je eigenlijk bij het, uh, bij het team komen? Vanaf uh, 14 jaar is dat? Tot... 14 jaar, ja. Oké. Okay. Tot. Tot 18, want dan uh, verwachten ze dat je doorstapt naar de normale brandweer. en die opleiding dan gaat volgen. Zeg maar. En ga je dat ook doen, Freek? Ja, ik denk het wel. Het lijkt me wel leuk om uh, gewoon naast school en zo. Gewoon, uh, vrijwillig brandweer te zijn. Dat lijkt Oh ja, geen beroeps. Na nou, beroeps, dat uh, zie ik niet helemaal zitten. Oh. <laughs> vrijwilliger, dat is leuk genoeg. Dat zie dat ik wel gebeuren. Waarom, uh, je, je, je zat natuurlijk bij de jeugdbrandweer. Ja. Waar, waarom ben je bij, daarbij naartoe, uh, naartoe gegaan? Uh, ja, dat was een paar jaar geleden toen, uh, toen was er een open dag in de Zandvoort bij de kazerne. En toen uh, waren ze heel enthousiast van uh, we gaan een uh, jeugdbrand weer opstellen. En uh, vind je nou leuk wat je hier allemaal ziet, dan uh, zou je dat dus ook kunnen doen. En toen uh, heb ik en een paar vrienden ons uh, ingeschreven daarvoor. Ja, nou, ja, sinds tien... Uh, ja, je bent het nog over van degene die toen waren ja, oh, ja. Oh, okay. ja. ja dat zul je altijd zien ja. Ja, ja. nu is het dus uh, uh, jonge fire rescue team geworden um, wat, wat, wat doet het met je wat het vind je dat uh, leuk of denk je van nou ja ik vond je brandweer ook uh, mooi zat ja ik vond de brandweer zeker leuk maar uh, natuurlijk meer uitbreiding dat geeft ook ons wel meer uitdaging want we zaten wel een beetje natuurlijk uh, met de brandweer deden we een beetje elke week ongeveer hetzelfde dus nu met meer uitbreiding, dan verwacht ik ook dat we meer verschillende leuke dingen gaan doen. En daar, daar sta ik wel voor open, ja. zeker. En Rodi, wat, wat voor andere dingen gaan jullie doen? Uh, Is dat wel gaan... duidelijk? Nou, in ieder geval dus dat er andere hulpdiensten bij komen kijken en dat we daar kennis mee leren maken. En dat vinden wij ook gewoon heel erg leuk, omdat het niet alleen bij de brandweer blijft. Dus... Uh, hulpdienst vinden we wel allemaal leuk dat we ook nog de keuze hebben wat we nou precies willen. Ja, ik ga even in. Want er ligt een koptelefoon bij jou. Die moet je of opzetten of even wegleggen. Is, uh, want anders, ja. anders gaat het rondzingen het geluid. Oké, okay, Freek. Um, ja, uh, Sven zei het net al: Defensie. Die staat straks met grote tanks voor de Linee in de linee En zeggen van nou ja, uh, Freek, uh, ga je gang. Ja, <laughs> dus de... je zal maar net zien. <laughs> ja, ja. <laughs> Hoe vind je dat, dat de Fancy, uh, dat je daar ook les van gaat krijgen en uh, dingen mee gaat doen? Uh... Ja, dat vind ik hartstikke vet. Ik kijk natuurlijk altijd wel een beetje op naar de Fancy en zo. En dan, ja, ja? Ja. En dan de ik laatst ook een presentatie geven over wat ze ons allemaal gingen, gingen leren en zo. En dat... Oh, ze zijn al geweest? Ja, okay, zeker. Okay. Bij de grote opening hadden ze een hele uitleg gegeven. Ja. En dat uh, klonk allemaal weer interessant. Daar kijk ik echt zeker naar uit. Ja. En die opening, hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe, wat, wat, wat hebben jullie gedaan? Uh, dat was meer, ja, het was niet echt een feestelijke opening of zo. Het was zeg maar meer uh, allemaal, of, zeg maar... Uh, Degenen die het georganiseerd hebben, die gingen gewoon lekker met z'n allen bij elkaar zitten. En dan gingen ze met ons overleggen wat nou helemaal het plan was. Wat er allemaal was gedaan en zo. En dan inderdaad ook wat we allemaal gingen doen. Ja. Dus, ja. En Rodi, wat hoop jij eigenlijk te leren bij uh, het Jong uh, Fire and Rescue Team? Nou, ik, ik hoop vooral dat we... Nou ja, ...kennis maken met alles en meer uitleg krijgen wat ze doen. Want het uh, algemeen zicht op de hulpdienst is natuurlijk heel anders... ...dan dat als je daadwerkelijk kennis mee maakt. Ja. En mij lijkt interessant om serieus te weten wat ze nou echt doen. Ja, precies. En, en welke dienst spreek jou het meest aan? Uh, ik denk waar ik het nieuws van leren zou ik graag het leger willen. Want wij denken inderdaad alleen maar schieten... ...maar er komt heel veel meer bij kijken dan dat... Uh, en met de andere uh, hulpdiensten ben ik ook al iets bekender. Omdat we bijvoorbeeld ook de ambulance is een paar keer langs geweest bij ons. Oké. Okay. Uh, hebben we ook een paar keer rondleiding gekregen. Dus daar zijn we, kennen we de basis al een beetje van wat ze nou doen. Dus echt de nieuwe dingen daar uh, kijken we wel naar uit. Ik hoor jullie geen politie noemen. Dat is uh, drie keer niks. Of... Die willen ook nog niet meedoen hè. Oh, oh oké. Okay, okay. <laughs> Nee, ja, heel goed. Maar goed, het, het is dus duidelijk van welke uh, dienst zich uh, zeg maar het meest prominent presenteert. Die uh, wordt daarmee eigenlijk ook aantrekkelijker. Uh, ja. ja, zeker waar. Oké, okay, um, wat wil je, Rodi? Wat wil je straks zelf worden? Uh, ik heb geen idee, maar ik denk wel dat ik een beetje de richting van de hulpdiensten op wil gaan. Uh, of vrijwillig, of eventueel, als het iets meer interessant lijkt, wel beroeps. Maar sowieso vrijwillig brandweer, uh, dat uh, ja, ja. zou ik wel graag willen. Maar geen beroepsbrandweer ook? Uh, of op de ambulance? Nou, zeker zit ik nog niet uh, aan te denken. Oh. Veel brandweermensen stromen door naar de ambulance dienst. Wisten jullie dat? Dat wist ik niet. Nee. Andersom niet zoveel, maar het, uh, dat is, is wel gebeurd, ja. Um, en je krijgt maar een contract he, van twintig jaar als beroeps. Dus, uh, dat is tegenwoordig geloof ik ook nog zo. Tenminste, dat is ingevoerd, dus het, uh, je kan niet, niet je hele leven bij uh, de brandweer werken. Uh, tenminste niet in de repressieve, repressieve dienst. Goed, um, Nou, waar, waar verheugen jullie eigenlijk nog op? Wat er gaat gebeuren bij die jonge Fire Rescue Team? Uh, ja, ah. sowieso dat er gewoon meer hulpdiensten gaan meedoen en zo. En dat we dan dus ook een diverser programma krijgen. En uh, werd eerder ook al genoemd, we gaan bifurkeren met, uh, met de fans aan het einde. Ja. Dus dat uh, ja. lijkt me ook wel gezellig. De hei op. De hei op, zeker. Ja, ja. ja. Uh, is het te combineren eigenlijk? Ik, ik kan me zo voorstellen dat er mensen zitten, je, leeftijdsgenoten van je zitten, luisteren en denken: Ja, maar uh, ik heb mijn schoolwerk. En, we lezen allemaal dat jonge mensen ontzettend onder druk worden gezet, want uh, school moet af en uh, druk, druk, druk. Is het te combineren met school? Ik vind het best makkelijk te combineren. Ik doe zelf ook nog scouting daarnaast en dan ook nog school gewoon. Ja. Uh, zo, ja. binnen ons thuis, slaap je nog wel eens? Nee, slaapdoek. <laughs> dat hoeft ook niet. Rodi, is het jou te combineren? Uh, Jazeker. Ik vind ook dat we veel uh, dingen leren die je bijvoorbeeld niet op school leert. Ook in verband met hulpverlening en dingen waar je daadwerkelijk wat aan gaat hebben. En hoe Zoals? Je moet, nou, bijvoorbeeld, ik heb wel mijn EHBO gedaan, wel buitenbranche. Maar dat heeft wel mee te maken. Uh, hoe je iemand moet verbinden, reanimeren, dat soort dingen. Dat, daar heb je wel daadwerkelijk iets aan. En bijvoorbeeld met brandweer, hoe je dingen doet... dat je in bepaalde situaties weet wat je moet doen. Ja. Als je brand ziet in huis, wat ga je doen? Uh, hoe dat... je 1 en 2 goed belt en dat soort dingen. Ja, precies. Uh, ja. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is wel heel fijn natuurlijk. Dat je niet in paniek raakt. Hè. Dat is, paniek is echt nee. dodelijk. Hè, voor... ja, ja. Wat leuk zeg. Euh, nou ja, maar, ja, je mag maar twee jaar nog genieten van de Young Fire Rescue Team. Hopen jullie daar uh, uh, genoeg in... Te leren dat je denkt van nou dat, nu weet ik het wel van wat ik wil gaan worden. Ah, ik heb er wel vertrouwen in natuurlijk. Ja. En daarna wordt het uh, brandweeropleiding dan en dat wordt waarschijnlijk ook hartstikke leuk. Dus uh, ik heb niet het gevoel dat ik iets uh, ga missen of zo. Nee, nee, nee, nee. nee. Rodi, jij? Nou, we hopen vooral ook anderen te inspireren die nu wat jonger zijn dit eventueel uh, ook gaan doen. Omdat wij uh, over twee jaar stoppen, moeten natuurlijk wel anderen volgens in de plaats komen als wij doorstromen naar uh, de opleidingen. Dus wij hopen ook dat we mensen aantrekken hiermee. Ja. Is er onder, qua leeftijdsgenoten genoeg belangstelling voor, voor, dit soort, voor deze hobby? Ik denk dat het een beetje wordt laten liggen. Niet veel mensen kijken er echt goed naar. Het is meer een punt van interesse. Of dat je moet weten wat het is, wat het doet, voordat je het leuk gaat vinden. Want uh, als je zegt van oh, ik zit bij de brandweer, ja wat doe je? Dan heb je als iemand gered. Ja. Nou, nee, we oefenen om daarheen te gaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Je krijgt eigen uniformen bij de brandweer. Ja, zeker. Al oh, fantastisch. We, we hebben van alles. We hebben een hele normale outfit zeg maar met schoenen, broek, polo, jasje en een petje. En hebben nu ook nog een uh, brandweerpak zeg maar met helm en zo en uh, jas en zo. Graaf. Ja. Ja. Maar die moet op de kazerne blijven. Die blijft zeker op de kazerne. In het uiterste geval mogen jullie nou mee uitdrukken eigenlijk? Uh, nee, nog nee. niet. Uh, nee, nee. Er nee, worden alleen alles geleerd in ieder geval. En er zijn genoeg vrijwilligers die uh, in die dat kunnen doen. En uh, okay, wel, een beetje, wel eens opruimen Wel een beetje jammer hè, dat je, ja, Oh, je wilt ja, opruimen. wel opruimen ja. <laughs> ja, ja, dat zal je zien Wel opruimen Zij de rots maken en jij mag het opruimen Nou, dat is lekker Jongens, uh, en Sven natuurlijk, hartelijk dank Voor het komen naar de studio ja. En uh, heel veel succes En uh, we gaan jullie blijven volgen En we hopen met de volgende open dag uh, Bij jullie uh, gezellige radio te komen maken In de kazerne in de Line-straat. Afgesproken? Yes. Oh, oké. Okay. Dankjewel. Gaan we doen. Dank jullie wel hè. En hier is uh, nog een uh, plaatje een beetje gaat het ook over eh uh, Set body Your body Don't you worry, don't worry your brain. Don't you fret, just listen I'm saying. Serious, be serious, I'm so looking at my face. I'm trying to take you back to my place. No one, baby, just stick to my pace. Box steady, the girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, we have no time for waste. Don't want, run you down, don't want. me desire, beat you with the wire, make me sing all like a choir. Come here, Sean, come, give me a little light, spark it up, cause me need a little fire in my life. What's a long time, me not get to see you, panty wasted on the water, we in the derail. Take me I yoke, like a me and me, Jesus. Come and then, go and then, give me, baby, won't you light my fire? Everyone is a fire. I'm not getting Get back and get up and knocking when bedboard is knocking and girl back is tracking. Steady in the town and we keep it tracking. A baby girl knowin' that nothing ain't lacking. Front spanking, new machine keep going. Listen to me, danger. Listen to me, sing. Shout apart from the hard girl, I keep talking. Uh -huh. Them, the, them, death no no good love, girl. You're them, them, them, no no good love, girl. girl them, the, them, death no, no good love, girl. them, them, them, no no good love, girl. Yo, them, the, them no no good love girl net de heren van de Young Fire and Rescue Team in de studio te hebben. En ja, vertelt uiteraard over wat het allemaal inhoudt, de pilot hier op Zandvoort. Zeker. En daarmee zijn we toegekomen aan. Let op. Kom ja. Het weerbericht en uh, ja, we hebben vandaag een uh, gastpresentator uh, bij ons, uh, Benno. Ja, ja, onze eigen Ger van typisch lammens te horen op zondagavond vanaf 6 tot 8 uur. Uh, is bij ons de gast in de, in de studio. Ik heb het al een beetje gezegd, hè, de verleden week viel de verbinding uit. En toen hadden we een leuk item over Philip Bloemendal. Dat gaan we straks herhalen. Uh, dus uh, dacht ik dacht, nou als Ger er dan toch is, dan kan hij toch wel even meedoen. Uh, voor, uh, om bijvoorbeeld het weer voor te dragen. Ja, he Ger. Goedemiddag. Mm. Goedemiddag. In Zandvoort is het heerlijk weer. De zon schijnt. Zondagochtend is het de eerste uren fris... en lokaal kan het mistig zijn. In grote delen van het land schijnt de zon... en later in de ochtend stijgt de temperatuur naar 11 tot 13 graden. In de middag is het vrij zonnig met ook wat sluierbewolking. Het wordt 15 graden op de wadden tot lokaal 18 graden in het zuidoosten. Daarbij staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Later in de week wisselvallig. Na het weekend is het een aantal dagen zo goed als droog... met in het noorden en noordwesten hooguit een enkele bui. Wel is er meer bewolking dan in het weekend en schijnt af en toe de zon. Het is 15 tot 17 graden en vanaf donderdag wordt het wisselvalliger met meer wind... en dan gaat de middagtemperatuur iets omlaag. Nou inderdaad, na donderdag gaat zeker wordt het wisselvalliger. In ieder geval hier in Zandvoort. Want dan hebben we de, wat de verwachtingen voorspellen. Is 4 mm regen. En de temperatuur zakt naar 16 graden. En dat houdt aan, nou, tot zeker zaterdag 22 oktober. Dus een dikke week regen er staat ons te wachten. En misschien wordt oktober daarmee ook wel weer een hele natte Oktobermaand. Ja, gaan we dan niet uh, de herfst vakantie? Uh, ja, ja. Ja, hè, ja, oh, ja, maar, ja, ja. ja, ja, dan is het. Uh, Allemaal ellende. Al, dan oh, kun je wat, beter wat even naar Turkije gaan of wat, zo. Wat zielig. Ja, ja. ik, uh, ja. In ieder geval, een ja. maat En uh, Nou ja, dus uh, uh, niet heel veel regen. Zoals uh, vorige weken. Afgelopen weken. Maar echt tussen de 3 en de 5 millimeter. En misschien waait het ook wel over. Wie, wie zal het zeggen? Laten we het hopen, dank ja. je Dankjewel. En Ger ook uh, bedankt voor het weer. Ook naar te lezen, uiteraard, op onze. ZFM was En nou de nieuwe muziek van George Ezra <middels>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 Nou, oh, één ding hebben we niet uh, vandaag uh, in de uitzending. Dat is voetbal. Want uh, de heren van uh, ST Zandvoort 1 zijn vandaag vrij. Er stond eigenlijk een uh, vriendschappelijke wedstrijd uh, op uh, de agenda. Tussen uh, ST Zandvoort en Sparta uit uh, Rotterdam, de amateurs uh, daarvan. Maar die hadden te weinig amateurs die mee wilden doen. Dus vandaar even vrij. We gaan het nu hebben over scheidsrechters. Ja, ben laat de meiden hun uh, gang maar gaan. Dan komt het goed. Is Girls true? just wanna have fun. Oh ja, <laughs> op die manier. Ja. Yo, de, de single van uh, Cindy Loper. We hadden je het net over de voetbalwedstrijd van vandaag. Die niet doorgaat. Hè, ja. Tegen Sparta uit uh, Rotterdam. Want die Geen hadden voetbal. te weinig, uh, te weinig <laughs> mensen die mee wilden doen uh, blijkbaar. Niemand wil tegen voetbal. Nee, alles. dus uh, de scheidsrechter van die uh, vriendschappelijke wedstrijd. Die heeft ook uh, vrij. Ja. Maar misschien is het wel een hele aardige man of vrouw. Ja. Die hij wil nomineren voor de amateurscheidsrechterverkiezing van het jaar. Ja, want we kregen een persbericht. Uh, ik weet niet meer van wie, maar in ieder geval zal het KVB geweest zijn. Dat de KVB en Arag uh, vanaf uh, 3 oktober, dus dat was voor de afgelopen week, dus op zoek zijn naar een amateurscheidsrechter van het jaar. In januari 2023 ontvangt de arbiter die altijd klaarstaat voor de club... en zich het beste onderscheidt... door fair play op het veld... de landelijke amateurscheidsrechter... van het jaar awards. Scheidsrechter kunnen tot en met... 26 oktober van dit jaar... worden genomineerd via het platform... www.scheidsrechtervanhetjaar.nl Nou, dat is wel hartstikke leuk. En ken jij scheidsrechter op. Ja, Bas Nijhuis. Die ken ik van, uh, van uh, tv, uh, zeg maar. Oh. He, dat, is, uh, dat is een beroeps he, voor uh, betaald uh, voetbal. Ja, nee, die maar hij heen. zit in de jury, he, namelijk. Oh, hij en, zit in de jury. Uh, ja, gisteren vertelde hij oh, ook. Ja. Uh, want ja, scheidsrechter is natuurlijk hartstikke leuk. En uh, ja. doe je met plezier. Maar je neemt wel eens een beslissing... Die de andere club ja. bijvoorbeeld niet helemaal leuk vindt... en Precies. niet echt uh, kan uh, waarderen. Ja. Dus uh, ja, die scheidsrechters... die moeten gewoon een keer in het zonnetje gezet worden... want uh, ja. Ja, ze krijgen ook gewoon bedreigingen. Ja. Ja, maar ben ja, je met ja. een hobby bezig... ja. ja, en, uh, ja, ja, ja, ja. probeer je de mensen een leuke dag uh, op het uh, veld uh, te bezorgen. Ja. En dan zeggen ze van ja, ik weet waar je huis woont en dat soort dingen. Ja, maar, precies. Nu gaan we de scheidsrechters gewoon in het zonnetje zetten. Ja. Nou, diezelfde Bosnijans, die wordt ook in het persbericht aangehaald. En, de, die, en hij vertelt dan ook dat elk weekend staan er ruim 30.000 amateurscheidsrechters klaar op de voetbalvelden en in de zaal. Het gaat dus blijkbaar ook over zaalvoetbal. En nou ja, dat is natuurlijk een compleet leger. Dat is ongelooflijk. En, en, en amateurs-scheidsrechters fluiten uit liefde voor de sport en doen dit op vrijwillige basis. Um, ja, en zonder de scheidsrechter dus ook geen voetbal. Dus ja, wil je daar aan meedoen, dan kan dat natuurlijk. Je gaat even naar de website uh, scheidsrechtervanhetjaar.nl... en dan, uh, nou, dan uh, wijst het waarschijnlijk zichzelf wel, al, allemaal. Ja, en daar zeiden ze gisteren heel flauw op tv... was een grapje natuurlijk van... Uh, als je niet uh, kan voetballen, Benno, weet je wel... als ja. dat niet lukt, hè, eerst het uh, voetballen... als dat uh, in het veld niet lukt... Dan word je, word je keeper. Oh ja. En als dat ook niet lukt, dan kan je altijd nog scheidsrechter worden. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, dus. Ja, uh, nee, ik denk maar, niet dat het zo werkt, denk nee, nee, ik. Nee, helemaal nee. niet. Want uh, die. Uh, ja, die scheidsrechters die rennen de hele, de hele, de hele tijd over het veld natuurlijk. Ja. Dus, uh, en die je moet top, alle regels uit je hoofd. hè? Politie, regels ja. en uh, inderdaad ook uh, fair play en natuurlijk ja. heel goed uh, in de gaten houden. Precies, precies. Oké, okay, nou wat. Hoe hopen, kun je zich aanmelden? Weet uh, je dat? Uh, scheidsrechter van jaar.nl. Nou, dat, heel makkelijk. Daar kan je, je favoriete scheidsrechter. <laughs> uh, amateur scheidsrechter kwijt. En tot wanneer? Uh, 26 oktober. Nou, dus uh, meld je scheidsrechter uh, nu aan voor deze verkiezing. Geef niet wat hij of zij doet en uh, welk team uh, uh, nee. ze fluiten... MUZIEK Lekkere muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. Je hoort de bawawaw wow, wow in de uh, Men Mountain. Hoe is de heren? Gaat het goed allemaal? Alles onder controle? Ja, zeker. Benno ja ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Is er nog uh, wat uh, te melden? Want jij volgt ook uh, de 1 en 2 berichten, Benno. Ja, nou, inderdaad. Uh, wat is er te melden? We hebben een incident in, de, in Heemskerk. En dat is even kijken. Dat is van 13. Ja, dat is nog steeds aan de gang. Um, dat daar, ja, er is een val, zo ja. wegen een val op het strand... En daar is de, de reddingsbrigade van de reddingsboot... de reddingsboot ja, van de wijk aan zee, K&RM, is daar naartoe gestuurd. En de traumahelie is er naartoe gestuurd. Dus dat, dat lijkt eigenlijk uh, ernstig aan te zien... Natuurlijk een ambulance, want wat uh, moeten we anders? En, um, maar ja, dat is dus aan de gang. Het is dus mogelijk dat we daarbij op andere media later dan nog wat van kunnen terugvinden. Um, maar dat, uh, dat lezen we niet vaak. Dat, nee, dat helemaal nog, niet. Vanwege een val. Dat kan dus uh, val van een kiteserver zijn. Um, maar het kan ook val van een paard zijn. En uh, daar kan je ook enorme verwondingen van oplopen. Um, dus... Uh, het kan eigenlijk voor alles zijn dat iemand zomaar omvalt en dat het dan zo zwaar wordt opgeschaald. Dat uh, lijkt me. Uh, ja, de, ja, de paarden mogen ook weer op het strand hè, vanaf uh, 1 oktober. Is het dus, zo? Okay. Ja, ja, ja. En honden ook, hè? Gewoon. En de honden ook. En de ja. honden ook. Kijk, ja, dat, dat, uh, dat zit elkaar misschien nog wel eens in de weg. Dus dat is dan wel een zaak van uh, dat het uh, een paard schrikt van een hond en gaat stijgeren en een ruiter valt eraf. Zoiets dan. Hè. Dat kan ik me voorstellen. Nou, was ik trouwens gisteren nog even op het uh, strand van uh, Wijk. Aan zee. Jij? Ik, ja. En je ik, was hier in Zandvoort. Ja ja, ja, ja. Ik ben Zandvoort uitgegaan, Benno. Die oh, oh, oh. ging vreemd. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Nou ja, maar uh, daar ligt in een keer een booreiland heel vlak voor oh, de ja? kust. Oh ja, vandaar. Ja, ja, ja, ja, ja. en ja. ik heb geen idee waar uh, dat uh, ding voor is. Nee. Mochten jullie als uh, redactie daar nog uh, nieuws uh, over tegenkomen, dan hoor ik het uh, graag even. Natuurlijk. Dus wat het spreken. booreiland uh, daar doet, uh, je, je weet het nooit, hè? Ja, we gaan googlen. Er ligt ook uh, Leiden. En die moeten niet doorgeknipt worden. Nee, dat is nee. Dus uh, daar moeten ze vanaf blijven. Nou, we houden het nieuws allemaal in de gaten op deze zaterdagmiddag bij CFM. En daarnaast lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Cat on Saturday Nights. Make love until the morning comes gonna have myself some fun fun Ik ben blij dat je vandaag uh, redactiewerk doet, uh, Beno. Want je hebt uh, nieuws over uh, jodium uh, in de zeelucht, hè, waar ik het net over had. Ja, dat is niet te geloven. Je hebt het erover. Nou ja, we gooien dat even in de Google-machine. En wat uh, blijkt, jodium zit in grote hoeveelheden in de zee. En via de verdamping komt het vervolgens in de atmosfeer terecht. De volkswijsheid wil dan ook dat zeelucht precies daarom gezonder is. Helaas is dit niet wetenschappelijk te onderbouwen, dus daarmee ga je... Oké, nou ja, het was ja, een leuk bericht. Ja, daarom ja. Jodium kan slechts in zeer kleine <laughs> hoeveelheden opgenomen worden via de lucht. Deze hoeveelheden dragen niet bij tot een dagelijkse aanbevolen hoeveelheid... van 150 microgram voor volwassenen. Ook zeezout bevat, nog maar weinig jodium. Beter uh, kies je dus voor een jodium houdende maaltijd. En dan gaat het natuurlijk om uh, jodium even op te krikken in je, in je systeem. Omdat daarmee je schildklier gewoon goed gaat werken. En zo grijpt alles in elkaar. Want, ja, eh, maar zeelucht is gewoon gezonder, toch? Oh. Ja, ach. Je bent, hoewel, we lezen ook dat je uh, uh, hoe heet het? De vermoeider is, zeer zwaarder is. Dus um, ja, het ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, duistelt me. Duizelt nou ja, gelukkig hebben we zo meteen even rust binnen. Want dan ja. komt het nieuws eraan hè? dan kunnen we even uitrusten. Ja, precies. Kunnen we er weer een uur tegen gaan daarna? En dan neemt Gerrit over. En dan dus neemt Gerrit is... over. Kunnen wij nu lang uh, die zeelucht eventjes uh, kwijtraken? Ja, yeah. <laughs> Shake you down, Gregory Rehabet is de laatste voor het nieuws en weer van drie uur. Tot zo.